Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Van de mensen in Enschede die sinds afgelopen middag zonder stroom zaten... is inmiddels 90 weer aangesloten. Dat meldt netbeheerder Enexis. Zij krijgen stroom via een reserveinstallatie of via noodaggregaten. De resterende 10 wordt het komende uur ook op noodaggregaten... of andere systemen aangesloten. Rond half vier afgelopen middag waren er twee explosies in een transformatorhuis... waarna daar brand uitbrak en in een groot deel van de Enschede de stroom uitviel.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 Gangmaker Joop Zeilaert heeft in Rotterdam afscheid genomen van het baanwielrennen. Tijdens de Zesdaagse van Rotterdam in Ahoy reed hij afgelopen avond de laatste rondjes op zijn deurnie. Het tweetaktmotortje waar de renners achteraan rijden. Zeilaert begon in 1970 als gangmaker. In 2004 verbeterde hij met Matee Pronk het werelduurrecord. Maar Zeilaert ziet de Europese titel met Gerrie Kneteman in 1981 als een hoogtepunt. Het motortje van de 69-jarige Joop Zeilaert wordt geveild. De opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.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 Ja, welkom in dan weer het tweede uur van de wereld van Filemon. In het vorige uur hoorden we over hoe er ingeburgerd wordt in het buitenland... en over hoe verjaardagen gevierd worden. Uh, en in het tweede uur hebben we ook weer twee mooie thema's klaar liggen. We gaan het namelijk hebben over autorijden. Hoe wordt er auto gereden in het buitenland? En hoe zien autorijlessen eruit in het buitenland? In Nederland is het natuurlijk zo 21 lessen. Heel goed je best doen. Een heel zwaar theorie-examen, dat wordt elk jaar zwaarder. Dan heb je je rijbewijs. Gaat dat in het buitenland ook zo moeilijk... of? is een rondje om de kerk misschien al genoeg. En we gaan het hebben over homoseksualiteit... Hoe gaat dat in het buitenland? Uh, hoe wordt dat geaccepteerd? Hoe wordt er tegenaan gekeken? Daar gaan we het, het komende uur over hebben. Je kan mailen met het programma. Dat kan op dewereld.bnn.nl of W, Dat is het Twitter-account. Daarop kan je twitteren over het programma. Uh, dus misschien ben je iemand in het buitenland... die ook wel eens iets wil vertellen in dit programma. Uh, mail dan naar uh, dewereld.bnn.nl. Of misschien ken je iemand die leuke verhalen heeft. Mail alsjeblieft naar het programma. Want we zoeken altijd nog amateurcorrespondenten die het leuk vinden om af en toe een persoonlijk verhaal te vertellen... over hun avonturen in het buitenland. Uh, dit uur gaan we weer een mooie reis maken. We gaan uh, bijvoorbeeld naar Argentinië, we gaan naar de Filipijnen... we gaan naar Brazilië en we gaan helemaal naar Bangladesh... want daar zit mijn grote vriend Karel. En die heeft elk, uh, elke uitzending dat hij erin zit... heeft hij een prachtig mooi verhaal te vertellen. Eerst even een kort rond rondje langs de velden... om te kijken of iedereen er wel zit en of de lijnen het goed doen. Walt Bodewes in Argentinië, ben je daar... Ik, ben er. ik zit nog in Bolivia, maar uh, ik ga het over Argentinië hebben. Nou, dat is hartstikke mooi, want je uh, werkt in Argentinië, maar af en toe zit je in Bolivia, ja. want daar bak je stroopwafels. Zo is het. Hoe gaat het ondertussen met die verkoop daar? Uh, de verkoop uh, gaat met sprongen vooruit en uh, we zijn ook met leuke kastjes bezig in de vorm van een molen. Uh, oh. Die dus gaan we ophangen in verschillende cafés. Dat wordt onze, onze verkoopstunt. Uh, dat is iets nieuws. Ja, dat is iets nieuws. De moletjes gaan ook nog ronddraaien. Want de stroopwafels, dat ging de vorige keer nog een beetje moeizaam. Uh, het gaat nog een beetje met wachten uh, en stoten, dat klopt. Maar uh, we hebben een mooi uh, campagneplan, een mooi, uh, mooi promotieplan klaar liggen. Ja. Dus 2013 wordt het uh, stroopwafeljaar hier in Bolivia. Het <laughs> stroopwafeljaar 2013 in Bolivia. Uh, ik zit erop te wachten. Uh, zometeen gaan we het uh, hebben met jou over autorijden. Uh, in Argentinië vooral. En over homoseksualiteit. Hoe wordt daar tegen aangekeken? Ik spreek je zometeen. Even snel langs uh, Luba in Brazilië. Net spraken we je over uh, je verjaardag in Brazilië. Uh, zo meteen gaan we het hebben over uh, autorijden. Uh, je bent een vrouw. Kan je goed autorijden? Beetje flauw, hè, dit? Ik, uh, <laughs> ik ben uh, geen natuurgelend. Oh. <laughs> en waar heb je vooral moeite mee met het uh, participeren in het verkeer... of juist het, uh, de speciale verrichtingen, zeg maar, het inparkeren en dat soort dingen? Ja, goeie. Nou, ik heb vooral problemen met de koppeling. Oh? Ja. <laughs> dan moet je gewoon een automaat nemen. Nee, ik, nee maar ik, het, is, het, is, het is wel onder knie. Maar met mijn rijles had ik gewoon moeite zeg maar, om de motor uh, draaiende te houden. Zeg maar, als ik gas wilde geven en uh, optrekken op een berg. En dat ja, ik zeg een automaat. Dan heb je al die problemen niet. Ik heb jarenlang ja, heb in een automaat ge gereden. En dat is echt, echt geweldig. Er kan niks afslaan. Je kan niks verkeerd doen. Het gaat allemaal automatisch. Het woord zegt dat, dat al, hè? He, uitdaging. Ja, dat nou, is geen uitdaging, juist niet. Het is hartstikke makkelijk. Nee, nee ja, ik vind de koppeling dus een leuke uitdaging. Oh, je vindt het leuk als die af en toe uh, afslaat en dat er allemaal boze toeterende <lacht> mensen achter je staan. Ja, dat gebeurt oh. dus niet meer, dus dat, dat, dat, dat ja. is eindelijk onder de knie. Eindelijk onder de knie. Ik spreek je zo meteen. Uh, uh, over hoe je dat rijbewijs uh, toch gehaald hebt in Brazilië. En uh, we gaan het ook nog hebben met jou over homoseksualiteit. Hoe daar tegenaan wordt gekeken in Brazilië. Eerst even uh, Karel ba in Bangladesh uh, spreken. Want die heb ik al een tijdje niet gesproken. Hallo, Karel. Hallo, een tijdje geleden. Ja, je, je bent in Nederland geweest, hè? Ja, klopt. Net uh, kerst zijn we, even, zijn we even in Nederland geweest... Uh... Maar nu weer terug in Bangladesh. Wat heb je het meest gemist uit Bangladesh? Uit Bangladesh? Ja, even kijken. Ik denk uh, lekker een beetje, beetje thuis zijn. Het was heel raar om in Nederland te zijn en niet echt thuis te zijn. Omdat je daar dan geen huis hebt natuurlijk. Ja, precies. Dus we hebben bij mijn moeder geslapen. Dat was wel heel, heel, heel relaxed. Maar het is wel weer, wel, wel weer fijn om weer hier te zijn... en ook weer onze vrienden hier uh, te hebben gezien. En weer fijn dat je dan weer gebeld wordt door de wereld van Filemon natuurlijk. Ja, ik kan me niet beter wensen. Nou, we gaan het over mooie dingen hebben dit uur. Ik spreek je zo meteen. Ja, ik spreek hem zo meteen. En dan gaan we naar Ilse, die zit op de Filipijnen. Ilse Dieters, ga jij nog wel eens naar huis eigenlijk? Nee, nou... Nog niet, nee. Maar hoe lang zit je nou al daar op de Filipijnen? Uh, ik ben hier nu vier maanden en een beetje. En wat mis je het meest aan Nederland? Een ja, uh... vriend. Oh, die zit, die zit nog in Nederland. Oh, jemig. Ja. Dat is wel echt een beproeving voor je relatie. Hij komt, hij, komt over, hij komt over een week hier naartoe. Dus je kan niet wachten dat hij er weer is? Nee, precies. En dan ga ik eigenlijk, dan ga dan ga ik drie weken nog uh, hier blijven. En dan vlieg ik naar India. En dan blijf ik daar twee aan. En dan ga ik naar huis. Uh. Nou, we kunnen je dus nog een paar keer bellen. Oftewel, uh, of dan vanuit de Filipijnen of vanuit uh, India. En zometeen gaan, over... ja, zo gaan we het ook over twee mooie dingen hebben, namelijk autorijden en over homoseksualiteit. Of mooie dingen, interessante dingen om het over te hebben, hoe dat zit in het buitenland. Ik spreek je zo meteen. We gaan ja. eerst even een plaatje draaien van zo'n jonge solartiesten, Natasha Bedingfield. Met het nummer Unwritten.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 Natasja Benningwield met Unwritten. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Ja, Voor mensen tussen de 17 en de 20 jaar is het veel veiliger om de fiets te nemen dan met de auto te gaan. Eh, mensen die eh, van die leeftijd met de auto gaan, hebben zelfs vijf keer zoveel kans op een ongeluk. Dus ik zou zeggen, pak je fiets. Het is ook nog veel gezonder. En het is ook nog hartstikke leuk om te fietsen. Want je ziet eigenlijk veel meer om je heen. En je wordt er hard van. Ik heb altijd elke dag 10 kilometer heen en 10 kilometer terug moeten fietsen naar school. En s'avonds nog eens een keer naar de hobby, naar je judo. Weer 10 kilometer heen en weer 10 kilometer terug. En ik moet zeggen, ik heb echt geen aanleg om dik te worden. En ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. Je wordt er op de een of andere manier taai van. En je krijgt er een, een, go een goed lichaam van. Eh... Uh, de Groningse uh, cabaretier, een beginnende cabaretier, uh, Ronald Smink. Die uh, schreef uh, een stukje over zijn rijles. En dat vond ik nogal grappig. En heb ik daarom meegenomen, om even te laten horen. Dus ik had vanmorgen rijles, jongens. En dat nou, ging niet goed. Ja, het, het ging weer niet goed. Ja, ik weet het echt niet wat dan ligt, mevrouw. Maar echt. Ja, elke keer als ik ook rijles heb. Ik. Ja, ik rij ook echt als een bejaarde. Ja, maar dan wel een bejaarde met paniekstoornissen. Want ik zit echt zo in die auto. En dan moet ik nog wegrijden. Ja, als ik in die auto zit, jongens. Ik ben zo ontzettend bang dat ik dan een, een totale kettingbotsing veroorzaak. Waardoor de ring om Groningen gewoon een week totaal ontregeld is. Dat verkeersregelaars gewoon voor het eerst in hun leven een 40-urige werkweek hebben. Oh. Nou, dat uh, gaat over uh, een rijbewijs halen in Groningen. Maar ook waarschijnlijk over de rest van Nederland. En ik vraag me af, hoe is het om in het buitenland een rijbewijs te halen? En hoe wordt er überhaupt gereden in het buitenland? Hoe wordt er gereden in de Filipijnen of in Brazilië of in Bangladesh? Dat ga ik het komende half uur voor je uitzoeken. Je kan mailen naar het programma de wereld.bnnl of twitteren. @filemonw. En er zijn mensen die denken dat... Iemand zoals ik, uh, iemand anders heeft die voor hun, hem twittert. Maar ik doe het echt zelf, ik moet het echt helemaal zelf doen. Dus uh, twitter vooral mee, Ed uh, We beginnen onze zoektocht naar hoe een uh, autorijbewijs te halen in Argentinië. Daar zit Wolt uh, Boldewes. Hij zit eigenlijk in Bolivia. Maar normaal gesproken woont hij in Argentinië. In Bolivia, daar bakt hij uh, stroopwafels. Heel lang verhaal. Maar we gaan het nu hebben over rijles in Argentinië. Heb jij uh, een rijbewijs, Wolt? Uh, ik heb een rijreis, ja. ja. Dat heb ik in Nederland gehaald, een geleden. En? Was je een talentje? Uh, nou, ik, uh, ik, ik, ik wil mezelf niet altijd op de borst kloppen, maar het ging behoorlijk goed. Hoeveel lessen? Alles in één keer gehaald. Weet je dat nog? Uh, ik had zo'n intensieve cursus gedaan. Uh, volgens mij een uurtje of twintig of zo. Oh, dat vind ik knap. Dat vind ik goed. Ja. ja. Ik had wel okay, echt uh, uh, en... bijna veertig uur nodig, dus... Oh. Nee, ja, ik wil zeggen, ik was geen talent. Dat is het belangrijkste, toch? Ja, ja, ja ik, ik kon op zich wel uh, dat autorijden leren... maar ik kon er niet tegen als er iemand naast me zat... die de hele tijd zat te kwekken. Ja, dat moet je doen, dit moet je doen, daar moet je links, daar... Ik denk, geef mij die auto even mee, even in alle rust. Ga ik even uitzoeken hoe die auto werkt... en dan kom je weer terug en dan gaan we kijken of we een examen kunnen doen. Maar het hangt inderdaad heel erg af van je instructeur... of het goed gaat of niet. Ja, maar... Heeft ook mee te maken of je daarmee om kan gaan. Dat, ik ben iemand die, die alles zelf zeg maar uitzoekt, het liefst. Ja, ja. Alle apparatuur in mijn huis. Ik, ik, ik weet precies hoe het werkt. Ik kan het allemaal heel goed uitzoeken. En ook met, uh, met de beschrijving erbij. Maar als er iemand de hele tijd naast je zit. Die, die aan het kwekken is. dan word ik helemaal evil van. Een soort autoriteitsprobleem misschien. <lacht> maar uh, in, uh, je, uh, heb je uh, met je Nederlandse rijbewijs. heb je daar genoeg aan in Argentinië? Of heb je ook een Argentijnse rijbewijs nodig? Uh, volgens mij, als je uh, voor lange tijd in het buitenland uh, zit, uh, mm -hmm. dat zal in de andere landen ook zo zijn, dan heb je een, uh, een lokaal rijbewijs nodig, of in ieder geval een internationaal rijbewijs. Een internationale rijbewijs is volgens mij maar één jaar geldig. Okay. Maar tot nu toe, uh, uh, uh, uh, uh, ik heb altijd in uh, Argentinië en in Bolivia gereden met mijn Nederlandse rijbewijs. Dat kon gewoon. Een probleem. Nee. Sterker nog, ze kunnen het niet eens lezen, dus dan denk je van, nou laat maar rijden. Maar je hebt dan geen internationaal rijbewijs nodig meteen dus? Want als je bijvoorbeeld aan uh, nee. vakantie gaat naar nou, Nieuw-Zeeland... dan moet je echt je eigen rijbewijs laten verinternationaliseren... Uh, voordat je daarmee mag rijden. Ja, nee, dat, heb ik, uh, dat is in Argentinië niet zo. Dus uh, de, de keren dat ik ben gecontroleerd met mijn rijbewijs... Uh, was dat nog geen probleem. Nee. Heb je enig idee hoe een uh, rijles in Argentinië eruit ziet? Hoe nou, dat, dat gaat? Je begint met theorie, even, dat weet ik. Uh, dat wel. Krijg je, je hebt ook wel verschillende pakketten, eh, verschillende rijscholen... Uh, uh, ik geloof dat er pakketten worden aangeboden vanaf ongeveer 12 lessen. En daar zitten dan uh, zit praktijklessen in en theorielessen. Mm -hmm. En daar betaal je omgerekend, denk ik, iets van nou, wat zal het zijn, 200, 250 euro voor. Dus als je dat allemaal als je dan nog snel doorheen gaat... dan, uh, dan, je wat, dan zou je theoretisch gezien voor 250 euro je, uh, je rijwijs kunnen hebben. Dat is geen geld. Geen geld mee. Maar ik kan me goed voorstellen, want ik heb wel ervaring met het rijden in Buenos Aires. En we mm. zijn hier het gekke huis. Ja, dus ik ja. kan me voorstellen dat, uh, dat je daar veel meer lessen voor nodig hebt... om die twaalf die in uh, <laughs> zijn basispakket gegeven worden. Ja, want ik heb wel eens in Argentinië rondgereden... en het is, uh, het is niet evident om daar geen e een ongeluk te maken. Het is echt levensgevaarlijk. Nee, het is levensgevaarlijk, ja. En het ligt heel erg aan welke buurt je rijdt. Uh, het ligt ook heel erg aan wat voor auto je rijdt. En Een kleine auto voel je sowieso wat onveiliger... Ik heb tot nu toe alleen maar een hele grote volgroep drive gereden. Dus dan, uh, dan kun je, als het, no als het nood aan de man is... kun je nog altijd mensen uh, van de weg drukken. <laughs> Tenminste, dat denk je dan. <laughs> en, uh, maar, het is echt... Uh, Argentijnen rijden even van gekken. En ze geven ook de hele tijd uh, de schuld aan anderen dat ze niet goed rijden. Nee, daar ja, ja, ja. uh, wordt ze heel veel gescholden achter het stuur, hè. Dat zie je ook. Ja. Het ja, temperament ja, wat de Argentijnen dat hebben... dat leggen ze ook zeker in het autorijden. Heb je wel zo'n ongeluk ja, gehad ja, ja. daar eigenlijk? Ik heb geen ongeluk gehad, nee, nee, nee. Maar het lijkt me wel bijna eng om je te verplaatsen per auto, toch? Ja, ik, ik doe het niet graag. Als ik, ik rijd, dan, uh, dan uh, doe ik het vooral een weekend. En uh, nou, gewoon door de week uh, gebruik ik uh, openbaar voor met de bus of met de metro. Dat, Dat is wel uit. redelijk veilig daar, toch? Sneller. Wat zei je? Dat is wel redelijk veilig daar, toch? Dat is redelijk veilig, ja. ja. Ik heb ook nog even, uh, uh, om even een indruk te geven... hoe onveilig het is om een Buenos Aires te rijden... Uh, per dag, een heel groot Buenos Aires, hè. niet alleen de stad, maar ook de, de hele voorsteden eromheen. Hoeveel mensen heb je dan ongeveer uh, over? Uh, wat zei je? Hoeveel mensen heb je dan ongeveer over? Uh, ik denk dat je het ongeveer hebt, dan moet ik even snel gokken, een miljoen of twintig? Ja, ja, ja, ja. ja. verschil hoor. Um, een heel Buenos Aires komen er per jaar gemiddeld uh, uh, 2500 mensen om het leven in het verkeer. Klinkt als echt veel, ja. Ja, en volgens mij kan ik me herinneren dat er in heel Nederland iets van 800 per jaar zijn of zoiets dergelijks. Ja, dan is dat echt veel, ja. Dat is veel, ja. Dus ongeveer per dag is dat, of in Argentinië zijn het ongeveer 7500 per jaar, dat is ongeveer 21 per dag. Ja. Dat is echt, echt schrikbarend veel. Ja, je ziet er ook ja, veel kruisjes en zo langs de weg. Hè. Ik heb het ook wel gezien. En ik ja. heb het ook wel echt, echt nare ja. ongelukken gezien trouwens toen ik daar, toen ik daar reed. En de ja, wegen zijn ook niet goed, wel... er zitten veel gaten en zo in. Ja, en de, de, de kwaliteit van de snelwegen is niet altijd even goed. En wat je ook nog heel veel hebt, is dat er... Nou, sowieso schuren mensen heel vaak op de snelwegen. En toen ook heel veel vrachtverkeer. Ja. Ja. En die, uh, die vrachtwagens hebben ook nog de neiging om uh, twee banen uh, in te nemen. waar af en toe dan weer niet tegen kunnen. Nee. Dus dan gaan ze wel een moeilijke capriode uitgaan om die vrachtwagens in te halen. Levensgevaarlijk. Zometeen gaan we het over iets anders hebben. Misschien is dat ook wel gevaarlijk in Argentinië: homo homoseksualiteit. Uh, Dank je wel, tot zover, Wol. Tot zometeen. Ik zeg je zo. We gaan nu naar de, naar de Filipijnen. Oh. oh, we gaan uh, naar Brazilië toch? Luba zit daar in uh, Brazilië. Hallo Brazilië. Hallo Luba. Hallo Nederland. <laughs> Heb jij je rijbewijs gehaald in Brazilië? Ja, een half jaar geleden. En hoe ging dat? Ja, dat, uh, dat was uh, leuk. Ja, interessant, erg bureaucratisch. Um, hier uh, moet je beginnen met uh, je aanmelden bij een rijschool. Mm -hmm. um, dan betaal je daar ook een bedrag van uh, nou, ongeveer oh, ja, eigenlijk ook 250 uh, euro. Lekker. En dan heb je nog een formuliertje en dan ga je eerst naar een uh, medisch centrum. Daar ja. betaal je dan uh, 50 euro. Dan gaan ze kijken of je geschikt bent uh, om uh, auto te leren rijden. Dan gaan ze kijken of je... <laughs> je, wel, uh, je niet gek bent. Ja, inderdaad. Of je benen lang genoeg zijn. Ja, fysieke testen en ook uh, mentaal. Maar wat voor testjes zijn dat dan? Laatste... Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Sorry? Wat voor testjes zijn dat dan? Ja, nou dan uh, krijg je een soort vragenlijst. Uh, 50 vragen. En uh, dan ook weer plaatjes. Bijvoorbeeld dan zie je, heb je een plaatje van een paard. En dan is de vraag, wat ontbreekt er aan dit paard? En dan <laughs> heb je antwoord A is uh, de staart. Antwoord B is de poot. Antwoord C is een hoofd. En dan zie je nou, dat het paard... Daar, daar mist een staart. Dus dan moet je de link leggen dus dat dat, dat het staartje zeg maar ontbreekt. Zulke vragen. <laughs> dat is echt die dus, Ja, ja dat, dat is dan ja, een van de moeilijke vragen nog bewijzen van. En die medische uh, test, wat is dat? Wat is daar een voorbeeld van? Uh, nou, je, nou ja, gewoon je ogen controleren of je een bril nodig hebt. Oh, nou, ja, ja, dat had ik dus al. En ook uh, je hand, oogcoördinatie dan moet je een soort tekeningetje maken terwijl je er niet naar kijkt. En dan kijk je of je ja, ik moest er eigenlijk bij aan denken dat ze daarmee testen... als je zeg maar, achterom kijkt of je dan niet het stuur meegooit. Ik denk, denk dat het dat is. Oh, ja. Je moet een soort tekening <laughs> maken, waar je niet kijkt. En dan ja, ja, ja. Krijg je, je gaat je hand verhoog de andere kant op, zeg maar. Ja, ik vind het een beetje moeilijk uitleggen. En is dat allemaal inbegrepen in die 250 euro? Of wordt dat nee, ook deels dat gesubsidieerd, medische, denk je? Nee, die medische testen, dus, uh, dat moet je dus los betalen. En dat is dus dan uh, volgens mij 50 20 euro, 30 euro zoiets. En um, als je dan dus zeg maar geslaagd bent voor je medisch examen, of goedgekeurd, een oké-stempel. Okay dan mag je naar het centrale meldpunt. En uh, met, met vele mensen tegelijk sta je dan in de rij en dan moet je, je vingerafdrukken afgeven en allemaal handtekeningen zetten Dat ze Het zijn wel raar. allemaal mensen die weten dat een paard een staart heeft. Dus dat is altijd wel fijn om te weten dan. Ja, Geeft een precies, veilig gevoel. Precies. Ja, inderdaad. <laughs> En um, nou ja, dan, uh, dan zit je dus in die, in die papieren molen, dan neemt het allemaal wie je bent, dan neemt het allemaal dus je vingerafdrukken en dan mag je met de theorie lessen beginnen. 36 uur in totaal en uh, je moet je ook aanmelden zeg maar, door je vingerafdrukken af te geven digitaal en dan ben je officieel ingemocht. en dan mag je aan je theorie beginnen. Hm. Nou, dan doe je examen ook in een enorme zaal, zeg maar zo'n goed, examenzaal en dan krijg je gewoon de zet. Uh, theorie vragen over verkeersborden en dat soort dingen. En dan, als je dan dat dan gehaald hebt, mag je eindelijk die auto in? Dan mag je eindelijk de auto in. En uh, dat zijn twintig rijlessen, Oké. Okay. Uh, in het donker... Oh, dat is nog wel echt serieus. Ja, nou, uh, ja, uh, als je dat wilt, dan, dan is het serieus. Als je, zeg maar, niet durft te rijden en je wil gewoon je rijbewijs halen, dat zegt ook van, ja, als je wil, dan leer je nu gewoon alleen je rijbewijs halen. En dat is dus op een woonerf uh, rondjes rijden. Dus, zeg maar, je eerste les uh, draai, ga, ga je steeds recht afslaan, vier keer recht af, en dan heb je een rondje, nou, dat kan dan een heel uur lang. En dan de volgende les uh, doe je dezelfde parcours, maar dan de andere kant op. Dus en, en dan zeg maar, ben je, ben je aan het oefenen om echt je rijles, te, je, je examen te halen, wat ook eigenlijk zeg maar een rondje rijden is. Oh. En ik heb wel aangegeven dat ik wel de grotere wegen wilde, zeg maar het verkeer wilde snappen voordat ik uh, mijn rij, uh, rijbewijs had. En terecht. Maar het voortraject is dus best wel lang, maar uiteindelijk het de rijles zelf, dat, dat valt dan weer echt enorm mee. Ja, en dat slaat ook eigenlijk gewoon nergens op natuurlijk. Nee, en wordt er wel veilig gereden in uh, Brazilië? Vind je? Ja, ik, um, uh, sinds ik auto rijd, merk ik eigenlijk wel dat het. Ja, ik, ik vind het eigenlijk wel meevallen als ik, um, uh, ik. Ik dacht dat het eigenlijk enger was om uh, zelf in de auto te zitten uh, en, en rijden. Maar ja, ik noem het organisch rijden. De mensen verwachten van elkaar dat, dat de ander iets raars gaat doen. <laughs> en ze houden zich wel, uh, zeg maar, aan verkeerslichten en dat soort dingen. Dus het zijn niet gevaarlijke situaties die ontstaan, maar wel zeg maar. Je kan elke moment verwachten dat iemand die helemaal op de linkerbaan zit van een vijfbaan weg, dat hij opeens even op de kruispunt meteen rechts afgaat. Ja, ja, ja. Daar houdt iedereen wel rekening mee, ze toeteren aan dat soort dingen, maar dat valt wel mee. Maar buiten de stad eh, kunnen ze gewoon wel eh, redelijk roekeloos zijn. Dan zijn wij, zeg maar, de ik, als ik met mijn man samen in de auto zit, dan zijn wij de enige die ons aan de snelheidsrecht houden. Mooi term. Van alle kanten ingehaald. Organisch rijden, mooi term. Ik ga het onthouden, organisch rijden. Ik spreek je zo meteen nog verder over homoseksualiteit in uh, Brazilië. Uh, eerst gaan we nog even naar wat feitjes over autorijden en rijlessen in de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In het Verenigd Koninkrijk is een 39-jarige man... die maar liefst 36 keer is gezakt voor zijn praktijkexamen. Hij volgde hiervoor bijna duizend rijlessen. De meeste verkeersdoden vallen in China. Hier komen dagelijks ruim 600 mensen om het leven door een ongeluk in het verkeer. De Chinese regering zegt er alles aan te doen om dit te voorkomen... maar naar verwachting zal het cijfer oplopen tot een half miljoen verkeersdoden per jaar. De meeste auto's ter wereld rijden rond in de Verenigde Staten. Op de hele wereld zijn meer dan 1 miljard auto's te vinden... en een kwart hiervan rijdt rond in Amerika. De wereld van Filemon. Ja, niet echt verbazingwekkend. De meeste auto's dus in Amerika. En van Amerika gaan we naar Bangladesh. Daar zit Karel, als het goed is, nog in, uh, in Bangladesh. Hallo, Karel. Goedemorgen. Zo, we hebben echt een half uur vertraging. Oh. Hey, uh, dus je moet uh, even lange antwoorden geven. Dan stel ik een vraag en dan uh, haal jij maar een heel verhaal. Want anders dan wordt het zo'n heel traag gesprek. <laughs> Is het in uh, Bangladesh populair voor jongeren om een rijbewijs te halen? Uh, ja, ik denk dat er, dat er, dat er wel veel, uh, veel auto's gereden wordt. Maar ik heb nog nooit een, uh, een lesauto zien rijden. <laughs> uh, je ziet, uh, ja, ik heb nog nooit, nog nooit dat gezien. Dus je hebt het idee dat die rijbewijzen gewoon verkocht worden? Uh, nou, dat, uh, dat is niet zozeer dat ik dat idee heb. Dat weet ik dat dat zo is. Uh, een vriendin uh, van ons, ja. die, uh, die kwam laatst aanrijden. Dat is een Berghaalse Die kwam aanrijden op een motor. Toen vroegen we, oh leuk, uh, heb je een motor? Ik wist niet dat je, dat je een rijbewijs had, dit en dat. En toen zei ze, nee, dat, uh, dat, heb, ik, uh, dat uh, heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Omdat een vriend van mijn vader, die is net... Uh, de baas geworden van de instanties die rijbewijzen uitdeelt. Uh, dus uh, ja, toen kreeg ik er eentje cadeau. Dus in Bangladesh uh, is wel corruptie, kan je zeggen. <laughs> <laughs> ja, ja, ik denk dat Bangladesh uh, uh, een van de meest corrupte landen ter wereld is. En Wat betaal je, denk je, voor zo'n rijbewijs als je die zou moeten kopen? Geen idee. Ik denk dat het heel erg gevarieert uh, hoe rijk je bent. En via wie je eraan probeert te komen. Uh, dus ja, ik, ik, moeilijk te zeggen. Maar ik denk zo tussen de 20 en de 50 euro. Maar het lijkt me dan wel echt heel griezelig frieze, uh, om je daardoor het verkeer te bewegen. Als je je rijbewijs gewoon kan kopen. Uh, ja. ja, het verkeer hier in Bangladesh, in Dhaka, is echt complete chaos. Weet je, in Nederland is het wel voorspelbaar wat er gebeurt. Iedereen houdt zich netjes aan de baan en die doet aan voor voorsorteren en er zijn stoplichten. Maar hier, ja, er is een weg en er zijn geen banen. En mensen rijden over het algemeen aan de linkerkant van de weg. Maar dat is ook geen... Daar kan je ook geen... Daar kan je ook niet zeker van zijn. Je wordt links en rechts ingehaald... Door alle, alle dingen die gebruik maken van de weg. Dat zijn enorme bussen, dat zijn fietsen, dat zijn uh, tuk-tuks, dat zijn gewone auto's, dat zijn riksja's, dat zijn kinderen die cricketen op straat. Uh, echt echt uh, levensgevaarlijk om hier uh, over straat te gaan en ook om zelf auto te, te rijden. Maar zie je vaak uh, ernstige ongelukken gebeuren? Ik heb uh, een aantal keer wel gezien dat er ongeluk is gebeurd, maar nog, gelukkig nog nooit uh, zeg maar, het zien gebeuren. Maar wat je, wat je wel ziet is dat alle bussen en uh, auto's, dat die gewoon allemaal aan alle kanten gedeukt zijn en geroest en kapot. En ruiten die uh, ingeslagen zijn en waar ze gewoon mee doorrijden... Uh, dus je ziet dus, het is nogal zeg maar, autorijden is hier een contactsport. <laughs> ja, mooi uitgedrukt, veel uh, voertuigen met littekens. Hé, hey, uh, Karel, ik spreek je zo meteen nog over homoseksualiteit. Dus blijf alsjeblieft hangen. Ja. Dan gaan we even een stukje muziek luisteren. Lianne Havas heet ze en ze zingt over haar leeftijd, age. Why do I love him he don't love?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 Dan in de havas met H. Radio 1, BNN, de wereld van Filemon. Ja, paus Benedictus XVI. Die is geen fan van homo's, dat weten we allemaal. Hij noemde ze een bedreiging voor de menselijke aard. Moet als je homo bent, dan ben je een bedreiging voor de menselijke aard. Dat is echt volgens mij een hele diepe belediging. De paus vindt dat homohuwelijk en een, uh, een aanval op het traditionele gezin. Want een traditioneel gezin, dat moet natuurlijk bestaan uit een vader, een moeder en kinderen en meer niet. Twee mannen en een kind, dat is echt vloeken in de kerk van de paus. En cabaretier Johan Goossens, die is zelf homo en hij vertelde hierover in zijn cabaretvoorstelling. Als, als homo in 2009, 2010 kan het, kan het best vermoeiend zijn.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 Altijd een hele geschikte vent. Heel gezellig. En ook helemaal niet vies of zo. En... Um... Ja, en hij zegt dingen die we natuurlijk stiekem allemaal wel eens denken... maar hij verwoordt het wel echt heel erg goed. Je kan trouwens twitteren over het programma... dat is het Twitter-account en de wereld.bnn.nl... dat is het mailadres van het programma. En ja, ik ben natuurlijk benieuwd... hoe wordt er naar homoseksualiteit, naar homo's gekeken in het buitenland? Worden ze geaccepteerd of juist helemaal niet? Uh, en ik begin uh, de zoektocht naar een antwoord op die vraag in Argentinië. Daar zit Wold Bodewes, of die zit eigenlijk in Bolivia... maar hij komt uit Argentinië. <laughs> Wold, nogmaals, goedenavond. Hoi, goedenavond. Argentijnen, heel erg katholiek. Hoe gaan die met homoseksualiteit om? Ze gaan er goed mee om, moet ik zeggen. Een tegenstelling tot andere landen in Latijns-Amerika uh, is, uh, is uh, op het gebied van homoseksualiteit Argentinië een, uh, een echte voorloper in het, uh, in het hele continent. Ik ben daar bezig filmen met een uh, cameraman die is, uh, die is homo. En die is daar uit geweest ja. en uh, die heeft het er nog steeds over wat hij daar allemaal gezien heeft. Ik ja. ga het hier niet beschrijven op Dat radio was... 1, maar het uh, ging er nogal wild aan toe. Dat kan me heel goed voorstellen. Uh, ik ben, uh, in, in waar ik woon, in de omgeving waar ik woon... ben dus ik een beetje bij de, de homo buurt of tenminste dat wordt al gezegd. Er zijn verschillende disco's en verschillende clubs... waar ja. uh, homoseksuelen uh, heel erg welkom zijn. En daar uh, ze ook echt ja, uh, ja, een, een goede avond kunnen hebben. Ja. Op allerlei verschillende manieren. Ik ben er zelf wel binnen geweest, maar uh, wat ik ervan hoor... en wat ik ervan meekrijg, is dat de Argentijnen in het algemeen... heel erg open zijn op het gebied van homoseksualiteit dus dat, dat komt eigenlijk ook tot uitdrukking. In uh, Argentinië is, uh, is het enige land in Nederland waar het uh, homohuwelijk is toegestaan ja. sinds twee uh, jaar. Ja, maar ik moet ook zeggen, die cameraman van mij was ook wel een hele chique naar zo'n homo. Dus uh, misschien is hij niet zo okay. heel veel gewend. Nee, homo van Maar hoe gaat de kerk dan uh, daarmee om? Want uh, het is toch heel erg uh, rooms-katholiek natuurlijk ja, in Argentinië. Ja, die, die, die, die... Zo die, de kerk die ziet er natuurlijk helemaal niet zitten. En dat was ook zo toen met, uh, bijvoorbeeld uh, de stemming over de zomerhuwelijk uh, werd gehouden. Het uh, werd met, ja, met een kleine meerderheid van stemmen aangenomen, de wet. En uh, ja, de katholieke kerk die, uh, die is natuurlijk uh, aan tegen. Dat merk je nog meer in, uh, in Bolivia, waar het helemaal niet dun is om homoseksueel te zijn. Nee. Echt een macho, uh, een macho cultuur. Een hele gesloten conservatieve cultuur. Heel veel katholieken. Ja. Wat dus, uh, yeah. uh, in... de partij wat dat betreft? Heel erg, uh, heel erg Europees gericht En uh, ja, ze voelen zich ook heel erg uh, vooruit. Uh, uh, heel erg veel meer ontwikkeld dan uh, andere latijns amerikaanse landen. Dus je en, hebt uh, ook het idee dat ja, ze trots zijn op uh, hun homoacceptatie? Ik denk het wel. Argentijnen zijn een heel trots volk. Uh, ze zijn trots op alles. Het kan zijn van, het, uh, van, van een lullig koekje, wat, uh, ja, wat ik niet zo bijzonder vind... waar Argentijnen helemaal weer weglopen... tot aan uh, wat grotere en diepere thema's, zoals, uh, zoals homoseksualiteit... Zoals vrijheid van meningsuiting, nou alle grote thema's. We zijn er heel erg trots op. Ja, ja. En uh, zijn er ook bekende uh, homoseksuelen uh, op televisie? Want in Nederland heb je natuurlijk heel uh, veel homo's in de ja. televisiewereld werken. Klopt, ja. Ze zijn er. Ze zijn er in praatprogramma's. Uh, ook in showprogramma's. Hè, uh, en heel veel uh, uh, ja, wat, wat de Nederlandse showdeuce is. Uh, waarom kunnen sterren op de voet gevolgd worden. Daar zitten uh, zit heel, uh, ja, zit heel veel homo's in. Uh, de Roddelnichts. Panels. Ja. Ze worden ze genoemd en, uh, in Nederland. Uh, ja, ja, ja. Waarom? <coughs> en uh, wat nog niet inspeelt, is. Um, uh, de, de, wat bekendheid. Het is heel lastig als je in het buitenland woont. Dan duurt het heel lang voordat je weet wie de bekende mensen zijn in het land. Ja. De, de, de bekende mensen, bekende advertinenden, die zijn voor mij eigenlijk helemaal niet bekend. Wel bekende Nederlanders die voor mij wel bekend zijn. Ik dus van ja, ik heb met uh, Filemon gesproken. Filemon ja, wie is dat? <laughs> <laughs> dus is heel, bekendheid is heel erg uh, relatief als je erbij kijkt. Ja, ja, ja, en, dat uh, is logisch, ja. Ja. Yeah. Dus, uh, maar, in het algemeen, ik vond het. Uh, uh, Advertiningen voor, uh, voor homoseksuelen, denk ik. Uh, nou, ik denk, misschien dat uh, Buenos Aires wel de gay-capital van uh, Latijns-Amerika is. Het is echt, uh, ja, hommels die lopen uh, vrij over straat, uh, hand in hand. Ze zoenen elkaar. En uh, nou, volgens mij wordt er weinig, uh, uh, ja, weinig kritiek opgeleverd. Mooi om te horen, Walt. Dank je wel voor je bijdrage ja. van, uh, van vanavond. Wat fijn dat het zo'n uh, progressief ja. land is. En zo'n tolerant ja, land. Dank uh, dan je wel. En veel plezier met je stroopwafelverkoop in Bolivia. Het gaat allemaal goed komen, Fiedemont. <laughs> Doeg. Luba Corbet in Brazilië. Is, uh, is uh, Brazilië ook zo tolerant uh, naar homo's toe? Ik heb het idee dat het uh, steeds toleranter wordt. Het is wel uh, ja, een strijd, zeg maar. En het, het, is, het is dubbel. Het, ik, onder, onder de jongere generaties, dus zeg maar de tieners, uh, de 17, 18-jarigen. Uh, het komt, is het steeds normaler? Zeg maar, dat je gewoon homoseksuele koppeltjes hebt. Als ik op straat loop en uh, ik weet dat er, er in de buurt middelbare school is en de school is uit, zeg maar, dan, dan zie je echt gewoon heel veel stelletjes. En bijvoorbeeld in Nederland, toen ik op de middelbare school zat, stond dat eigenlijk niet. Ik zeg maar vis visueel. Nee, dat het wel nee. nou was, maar dat werd helemaal niet zo open Eens, gedaan. Nee, helemaal niet. En dat is dus, nou ja, in São Paulo dus vooral een grote stad... is dat, is dat heel erg duidelijk. Ja. En uh, uh, ja, dus de jongeren die gaan daar heel erg uh, die zijn heel erg open in... en die, die komen ook veel sneller uit de kast. Gewoon al echt als ze veertien zijn. Zo. Uh, maar uh, de, de, de ouderen... En heb je daar generaties... ook een soort Arie Boomsma in Brazilië... die ze uit de kast helpt komen? Nou, dat, dat is niet. Maar ik dacht inderdaad gewoon geweldig... omdat het wel uh, heel goed zou zijn hier... maar dan voor de wat oudere generaties... Ja. Dat die daar wat meer moeite mee hebben. Want Ik heb wel maar ergens het... in, de, in de krant gelezen dat er in uh, Brazilië heel veel g zijn. Dus uh, zeg maar half, ja. of mannen die zich half verbouwd hebben tot vrouw. Uh, omdat het daar dan wel uh, mee kan. Want dat zijn dan net geen echte mannen. En dan is het ook net echt niet echt homoseksualiteit. En dan kan je daar als man toch me, wel mee naar bed gaan zonder gezichtsverlies te lijden. Ja, dat heb ik inderdaad, volgens nou mij heb ik dat ook gezien, ook een documentaire daarover. Maar wat, wat wel dus uh, nog jammer genoeg gebeurt, en dus uh, vooral dan transgenders en ook homoseksuelen zijn wel nog wel vaak het slachtoffer van geweld en ook, ook moord. Maar ik denk dat, dat, dat die chimia, zeg uh, maar, gewoon een klein, klein groepje is, dat daar dan ja, misschien net iets anders mee omgegaan wordt. Of dat het in, in buurten gebeurt, in, in regio's waar het ma wat makkelijker ja, toch geaccepteerd wordt. Ja, cabana, dat soort plekken. Ja, ik denk het. Maar de oudere generaties die hebben daar dus nog wel veel, veel moeite mee. En dat komt ook echt uh, door de religie hier. Dat dat gewoon uh, ja eigenlijk uh, nog uh, het, een beetje uh, ja, roet gooit in het spel, volgens mij roet, uh, het allemaal verpest zeg maar, om het uh, nog acceptabeler te maken. Is het wel officieel toegestaan om homo te zijn in Brazilië? Ja, ja, dat is, dat is uh, al echt meer dan 100 jaar is dat gewoon ja, geaccepteerd. Uh, heb ik vandaag ervan gelezen. En uh, je mag ook officieel samenwonen. Het wordt ook officieel erkend. Dus je hebt al die belastingvoordelen. Als je een, een partner bent uh, zoals in Nederland, dan, dan gaat dat ook gewoon allemaal, is het ook allemaal hetzelfde. in partnerschap. Uh, dus dat, dat, dat zit allemaal goed. En ze zijn nu heel erg bezig om. Uh, ja, Verbaal geweld naar uh, homoseksueel... om daar een aparte wet voor te maken... Okay. dat ook echt extra afgestraft moet worden. Ja, maar dat is wel, vind ik altijd wel moeilijk. Soms zeggen ik wel eens... Ja. hé, hey, homo, schiet eens op... en dan meen je dat helemaal niet zo. En dan, als dat dan strafbaar is, vind ik dat ook altijd zo raar. De vrijheid van meningsuiting... Ja, moet dus, natuurlijk uh... niet in gedrang komen. Ja, maar, maar eigenlijk wordt het hier niet heel erg gebruikt. Toevallig dat soort woorden als geld wordt. Ik weet het Nederland ook inderdaad, het, dan wordt dat wel gebruikt, zeg maar. Maar hier is dat eigenlijk niet. Hmm. Dat soort woorden gebruiken niet al. Nederlands geld is ook met alle woorden. Met ziektes, met, uh, met geaardheid. Ja, dat er wordt dat is overal ook, mee gescholden. Dat is ook inderdaad niet. Ik krijg geen geldwoorden hier met ziektes. Nee, nee. Nou, Luba. Uh... De jonge generatie in Brazilië, uh, daar is het dus wel geaccepteerd, homoseksualiteit, maar bij de ouderen nog niet. En jij zegt, er moet eigenlijk een soort programma uit de kast komen zoals Arie Booms maar hier doet, maar dan voor de oudere generatie. Ja, inderdaad. Mag ik zo zou dit gesprek zijn. een beetje samenvatten? Ja, dat is goed. <laughs> Dank je wel. Ja, en ik, ik hoop wel. je snel weer te spreken. Ja, ik ook. Tot dan gaan ja, wij even naar wat uh, feitjes uit de rest van de wereld wat betreft homoseksualiteit: De wereld van Filemon. Het eerste officiële homohuwelijk werd gerealiseerd in Nederland. Wij waren het land waar het homohuwelijk voor het eerst werd geaccepteerd. Niet overal ter wereld worden homo's geaccepteerd. Zo staat er in Nigeria de doodstraf op homoseksualiteit. In 2007 werden er 18 mannen gearresteerd die ervan verdacht werden dat ze een homohuwelijk wilden voltrekken. Zij zouden in eerste instantie gestenigd worden, maar kregen uiteindelijk een lange gevangenisstraf. In de Verenigde Staten sprak president Obama dit jaar voor het eerst openlijk uit... dat hij vindt dat homo's moeten kunnen trouwen. Tot voor kort was het een erg omstreden onderwerp in Amerika... maar het lijkt er nu op dat het beter zal gaan. De wereld van Filemon. En we hebben eindelijk contact gevonden met Ilse Dieters op de Filipijnen. Hoi, Ilse. Nee, toch niet. We hebben zo ons best gedaan om contact te krijgen met Ilse Dieters, maar het is niet gelukt. Dus dan gaan we naar Karel, uh, die zit in Bangladesh, als het goed is. Karel Kuiperi, ben je daar? Ja, hoor, ik ben er wel. Homo's in Bangladesh, bestaat dat? Nee, die bestaan niet, want uh, <laughs> ja, die zijn er gewoon niet in Bangladesh. Net zoals in het voetbal, hè? Ze, ze, ze bestaan gewoon niet. Ja, precies. Nee, ja, ze bestaan natuurlijk wel. En 160 jij bent... miljoen magalen. <laughs> ja. Maar uh, ze bestaan natuurlijk wel, maar mogen ze ervoor uitkomen? Nee, nee, nee. Uh, Bangladesh is een uh, moslimland. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, daar, daar ligt dat gewoon heel gevoelig. Er is geen, geen wetgeving tegen, uh, tegen homofilie. Omdat ja, het concept simpelweg niet bestaat. <laughs> dus je kan, ja, iets wat niet bestaat kan je ook niet verbieden? Of dat heeft tenminste geen zin om te verdienen. Nee, precies. Maar... Nee, de overheid gebruikt dat dan uh, naar buiten toe om te zeggen... kijk eens, we zijn heel vriendelijk tegen homo's. We hebben geen wetgeving tegen homo's. Maar tegelijkertijd zeggen ze naar binnen toe... zeggen ze, nou, wij houden ons netjes aan de islamitische waarden... want uh, homo's bestaan niet. Maar wat zouden ze dan doen als twee mannen op straat lopen te zoenen? Oh, ik denk dat daar echt public outrage. Dat kan echt niet. Dan, dan staat echt de hele buurt op z'n kop. Dan krijg je echt reden. Ja, dat denk ik wel. Ik denk, dat er, ja, ik denk dat er echt, nou, zoals ik al eerder verteld heb, als je even op staat, als er op straat iets gebeurt, duurt het minder dan 10 seconden voordat er 30 mensen omheen staan. Nou, ik denk als twee mannen staan te zoenen op straat, dat daar binnen no time honderd mensen omheen staat en dat dat vechten wordt. Heb je wel het idee dat er een soort underground homo scene bestaat in Bangladesh? Uh, ja, ja, dat idee heb ik wel. Uh, ik denk eigenlijk dat dat wel iets is voor de, voor de rijkere bergalen... en uh, misschien ook wel de buitenlanders die hier wonen. Mm -hmm. die, uh, ja, die, hebben, die af en toe organiseren die feesten... Uh, waar ze gewoon met elkaar openlijk uh, gewoon zichzelf kunnen zijn... en niet uh, onder stoelen of banken hoeven steken dat ze homofiel zijn. En dat kan dan omdat daar mensen zijn met invloed, met geld, met macht... en uh, het daardoor kunnen maken om homo te zijn. Maar als je arm bent, dan kan je het eigenlijk gewoon niet... Uh, ja. je kan je je niet veroorloven. Nee, nee. En uh, ik denk, ja, weet je in dit soort culturen dan... Als je, als je dan misschien dat soort gevoelens hebt... dat je, omdat niemand het of niemand, je er met niemand over kan praten, dat het vaak ook gebeurt... dat mensen in het keurslijf gedrukt worden... zoals dat misschien vroeger uh, in Nederland of in het Westen ook ging... Ja. Uh, maar voor, voor de oorlog of zoiets. Bestaan er eigenlijk wel toch uh, gewoon trouwen. Bestaan er eigenlijk wel initiatieven om uh, homoseksualiteit uh, geaccepteerd te maken... Uh, ja, zeker. Er zijn uh, er zijn, uh, ik weet dat bijvoorbeeld heel veel er is heel veel ontwikkelingssamenwerking in Bangladesh en er wordt ook veel gefocust op de rechten voor, hoe heet dat? LGBT? Uh, lesbian, gay, Transsexual, die... bisexual community. Precies. Maar en, en, en, die, en die organisaties die worden wel uh, toegelaten en uh, uh, met rust gelaten? Uh, ja, dat, dat gebeurt wel. Maar dat, dat is iets... Uh, ja, dat, is, dat, is meer, dat zou nooit echt uit zichzelf komen hier. Dat zijn wel altijd Westerlingen die dan... Die Westerse NGO's of zo, die dat zet. zijn regelen. Ja. Ja. ja. Dus het uh, ja. is wel echt lastig uh, als je homo bent... en je wordt geboren in Bangladesh. En je hebt geen geld. Dan heb je echt een uh, groot ja. probleem. Ja, je, ziet op, je hebt wel een hele groep... Uh, uh, maar dat zijn meer travestieten. Meer mannen die vinden dat ze in een vrouwenlichaam zitten. En dat zijn, ja, dat zijn de hijjera's. Oh. En dat zijn dan groepen homo's. Uh, nou ja, travestieten die zich kleden als vrouw. En zich uh, ja, heel verwijfd gedragen in groepjes op straat. Dat mag dan wel. Die, dat kan dan wel. Uh, ja, die, die hebben oorspronkelijk een soort functie... Uh, uh, zeg maar, in, de, in de dorpen, in de oude culturele samenleving... waarin zij een soort boze geesten konden verdrijven. Maar ja, nu woonden zij in de stad en zijn ze een minderheid. En uh, is die functie verdwenen. Dus dan gaan ze in groepjes gaan ze bedelen. Ah, bizar. Dat is wel bizar om tegen te komen, lijkt ja. me. Ja. Die gillende wijven ja, die aan het bedelen zijn. Waar, ook Precies, want dat doen ze echt, wat je zegt. Gillen en hysterisch over straat. Ja, zo stel ik me uh, ook helemaal voor. Het, ja. het begint met bedelen. <clears throat> en dan als mensen niets willen geven... dan gaan ze hun kleren uittrekken. Of gaan ze, ze zijn ook vaak zeg maar, gecastreerd. Dus een hele zaakje, alles is gewoon weggesneden. Dat gaan ze dan laten zien, zodat mensen zichzelf zo schamen... dat ze geld geven dat ze weggaan. Ah, bizar. Hey, nu heb ik nog een ja. hele andere vraag voor je. Misschien een hele stomme, gekke vraag. Maar wat ik me afvraag... Jij zit in Bangladesh. We hebben net oud en nieuw gehad. Vuurwerk ja. afgestoken. Uh, en een van de dingen die in het vuurwerkpakket zitten... is natuurlijk Bengaals vuur. Wordt dat daar ook afgestoken? Vuur, ja. uh, nee, was, uh, ik, was, uh, ik was met oud en nieuw in Nederland. Maar ik heb wel even gevraagd hoe het hier zit... met uh, of hier vuurwerk was. Maar dat was eigenlijk... Er waren twee grote internationale hotels. En daar hadden ze dan een vuurwerkpakket op het dak. Maar uh, ik heb niet het idee dat er op straat uh, veel begale vuurwerk afzet. Ik weet, niet, ik zat ook in Nederland... Maar vuur we weet je kreeg, toch wel wat het is? Vuur. Hoe Ja, dat? Ja, dat is dat rook. Dat is dat, die kleuren rook. Dat is alleen maar ja. rook. Ja, dat is van, van die stadiondingen. Ja, ja. En, en, ja, die, dat is ook voor de rest niet zo heel veel aan. Maar dat is gewoon uh, mooie kleuren rook. Ja. Maar dat hebben ze dus helemaal nou, niet ik in heb Bangladesh. Geen idee. Nee, nee. Nee, nee. <laughs> ik ga het uitzoeken. Ja, dus ben ik nou echt benieuwd naar of ze dat daar überhaupt hebben. Of dat wij dat gewoon zo genoemd hebben. Dat het daar in Bangladesh zelf helemaal niet bestaat. Nee. Nou. Maar ik heb ook nog een vraag. Oh ja, dat kan. Als geen, uh, niet hele uh, praktische ik vraag. Ik heb een Lungi gekregen. Ja, die heb ik gekregen. Sorry, ja, dankjewel. Ja, ik heb een. Uh, ik, ik denk, uh, van wie krijgt nu een Lungi? En toen dacht ik, oh ja, dat kan natuurlijk maar van één iemand zijn. Dat is uh, Karel uh, Kuiperi in Bangladesh. <laughs> het is een soort van uh, een lab die ik kreeg. Uh, een ja, hele mooie lab. Een koker van katoen. Ja, een, een soort koker. En die, uh, en die uh, kon je omdoen als je, dat je een soort van mannenrok hebt, zeg maar. Ja, ja, ik, ik, ja maar ik, het is heel relaxed uh, als je ochtends wakker wordt. Dus, uh, ja, ik, en, ik ken het ik nog uit, ik, uit Sri Lanka. Uh, ik, je dus je ik, ik, ik ken het nog uit Sri Lanka, dus ik, ik heb daar een keer rondgereisd. Dus ik wist wel nog precies hoe ik hem om moest doen. En uh, nou dat, uh, dat is echt heerlijk. Dus, uh, okay. Zo'n zo zo fris briesje krijg je van onder de, erin. Dus dat is, uh, dat is echt heerlijk. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor je cadeau. Ik ga, uh, ik ga juist ja. binnenkort een cadeau teruggeven. Dan koop ik een potje Bengals vuur of zo. <laughs> In ieder geval uh, super bedankt voor je bijdrage van vanavond. En ik hoop je snel Noor. weer te spreken. Hoi. En dan gaan we nu eindelijk naar de Filipijnen. Eindelijk hebben we, als het goed is, contact met Ilse Dieters. Toch? Ja, daar ben ik. Oh, waren alle telefoonlijnen weer uitgevallen in de Filipijnen? Ja, dat is dier, hè? Ja, het is een avontuurlijk land. Ja, en ik heb een oude telefoon. Misschien heeft dat er ook iets mee te maken. Ja, het klinkt alsof je in een soort bakkeli-telefoon... van voor de Tweede Wereldoorlog aan het praten bent. Ja. Nu lijk je op een andere planeet te zitten. een soort. Dit want dan willen ze tenminste niet delen. Nou, Hilsen, uh, je weet hoe graag ik met je praat, maar ik kan het echt niet uh, verstaan. Dus we gaan even een plaatje er eerst draaien. Uh, ben Uncle Soul is het met Little Sister. As we see it here, it hurts me so. There's no need to lie, dear. It's a so we both know, no. I can't remember. Klinkt stokoud, maar het is hartstikke nieuwerwets. Ben Sol met Lidl's Sister. Hier naast mij zit nu Frank van Nachtbrakers, de DJ van Nachtbrakers... Hey. de presentator, de samensteller, de eindredacteur... Alles. de hoofdredacteur van ja. het prachtige programma Nachtbrakers. Frank, waar ga je het over hebben? Ja, het gaat over exen vannacht. Oh, ja, interessant ik weer, onderwerp. Ja, ik heb weer avonturen beleefd deze week, wat betreft mijn exen. Je, hebt twee... je een paar nieuwe exen gemaakt? Nee, ja, dat niet eens. Maar ik heb er twee gezien deze week. En uh, het, was, het was weer een beetje ongemakkelijk. En ik weet niet zo goed hoe ik altijd met... Maar exen heb je ze bewust opgezocht? Nee, nee, nee. nee. Ja, de ene wel, de andere niet. Oh, okay. Die was op een, een oud nieuw feestje. We hadden het er uh, toen net al even over, over oud en nieuw. En zij was daar, en ik was er ook. En het was wel gezellig, maar haar huidige vriendje was er ook. Oh, pijnlijk, en dat was heel ongemakkelijk. Moeilijk, en ik wilde gewoon lekker met de kletsen, want ja. ik ben dan altijd wel goed met mijn exen maar nu was het heel ongemakkelijk omdat hij er was. Een soort stroef gesprek werd ja, het Ja, echt zo ja. ongemakkelijk. Soms. En die andere ex die heb je bewust opgezocht, ja, zei je. Ja, maar die zie ik ook nog wel vaak. Alleen, uh, nou ja, zometeen vertel ik het hele verhaal. Maar, ik ben maar daar heb je... je nog wel eens liefde mee. Zeker, Want flink ook. ze zeggen natuurlijk, seks met je ex, dat is de beste seks. Te gek, ja. ja. En jij? Hoe ben jij met exen? Uh, ja, wel goed. Maar uh, ook niet meer dan dat. Ik zie ze niet heel vaak meer. Ik uh, ik heb er ook niet zo heel veel, moet ik zeggen. Maar kan je vrienden, bijvoorbeeld, dat is ook weer vraag. Kan je vrienden zijn met je ex? Of ja, blijven? Het, ja, alles wat je kan verz verzinnen, dat kan uiteindelijk. Maar dat ligt maar net aan de situatie in waar je woont. Ik heb één uh, ex die woont in Barcelona. Ja, die zie je gewoon nooit meer. En die andere, die, ja, ik weet echt niet waar je woont. Die woont ook ver weg. Zit er zitten veel in het buitenland ook. Eentje woont in Berlijn. Maar ben je dan echt wel als de. Heel het uitgaat... internationaal qua liefde. Ja, ik merk het. <lacht> maar is het dan als het uitgaat en één keer van woep, ik hoef je niet meer te zien? Ja, je bent er wel een beetje uitgepraat vaak, ja. Maar is het echt cool turkey? Dat je gewoon alles verwijdert van haar ook... qua contactgegevens en gewoon... Ja, ligt er ook aan, ligt er ook aan. Ja, dat is natuurlijk de liefde. Er is ja. geen uh, duidelijk recept voor. Het, uh, de ene bouw je af en de ander... De, daar heb je eigenlijk al een, een jaar lang genoeg van gehad. En als het dan uit is, dan ga je ook gelijk helemaal weg en helemaal los. Maar wat werkt bij jou het best? Wat heeft ja, de ervaring het is er echt verschillend. Gewezen. Ja, echt. Dat is, er is geen pijl op. Ja, ik zou het graag willen. Ik weet dat het voor radioprogramma's makkelijk is als je. Nou ja, nee, meer maar in quotes. Maar het, het, het is, het is gewoon, Ja, het is heel verschillend. Bij de, de ene is het heel langzaam uitgegaan. Met de andere ben je een soort vrienden geworden. En weer een ander. Als je die, die, zo spugen, spugen, spugen. Ik <tomt> je echt te, blij was dat je, dat je... Dat je <tomt> er niet meer zag. Ja, <tomt> dus dat, kan echt, dat ja. kan echt zo verschillend zijn. Ja, maar daarom is het wel heel, ben ik ook heel erg benieuwd naar uh, de luisteraars. Hoe zij dat bijvoorbeeld met extra hebben gedaan. En ja. die kunnen dan ook bellen, 0801121. En ik verwacht van jou, ja, je hebt een man met veel ervaring... Ik je bent bijna tien jaar ouder dan ik ook. Dus ik denk, je ja, hebt vast wel een goede raad voor mij. Nee, maar met dit soort dingen, er is geen goede raad. Dat bestaat gewoon niet. Maar je moet dus op zoek gaan naar persoonlijke verhalen. Want elke situatie maakt weer een ander verhaal. En ja. het is nooit hetzelfde. Heel interessant. Ik ben heel benieuwd. Dat is benieuwd. natuurlijk ook het mooie aan de liefde, hè? Ja, de liefde is echt te gek. <laughs> ik ben echt dol op de liefde. Ik ook. Als Dank het je. aan is. Als het uit is, vind meer me De Wereld van Philemon en... <laughs>